Iran is de aardvijand van Israël. Het land steunt Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon met geld, wapens en adviseurs. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen omgekomen, meldt nieuwszender Al Jazeera.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 Een kerk in Putten in Gelderland is beklad met een anti-Israël-leus. De tekst werd gisteren ontdekt voor de deur van de kerk. Volgens Omroep Gelderland zou er net een condoleance beginnen. Eind december werd er in Putten ook een gebouw beklad. Op het monument voor de Razzia van Putten tijdens de Tweede Wereldoorlog... werd een Davidster getekend met daarbij de datum 7 oktober. Dat is een verwijzing naar de terreuraanval van Hamas. Stallon Griekspoor noemt zijn spel in zijn laatste wedstrijd op de Australian Open ver ondermaats. Vanochtend vroeg werd de Nederlander uitgeschakeld op het toernooi. De Franse tennisser Arthur Cazot was met 6-3, 6-3 en 6-1 veel te sterk voor Griekspoor. Dan het weer. Vanuit het zuiden trekt lage bewolking over het land... die op plekken soms ook weer deels oplost. Hier en daar is de zon nog te zien bij 0 tot 6 graden. De komende nacht vriest het licht. Morgenochtend wat regen...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 Dit ons ziel op de sluizen van de Daar zien wij elkander weer. Op de sluizen van een muide, heb ik jou vaarwel gekust.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 Ik Hello.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 De water vindt hier nat, is niet leuk voor haar, ah, ah, ah, ah. en het rijst zo naar.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 uit het pad, levert gersten nat. Ha, ha, ha, ha. Op dokters attest, het bier dat is weer wijst. En een jaartje later, dan weer de psychiater. Weet je wat die zei? Springt u er rustig bij, u hoeft zich niet te schaden. Voort dan gaat u samen, er zijn in het pad Lekker zij als zij, is samen in het bad. De dagelijks zijn ze zat. Dat duurt al een jaar. En het staat zo raar. Pa wil niet uit bad. Ma wil niet uit bad. is goed voor allebei. Ah, ah. En voor de brouwerij. <slogan>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 Laat wie nu uit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 Nee, hey, je geurde bepaald niet naar oude kolonje. Je rookt meer naar vis en naar dier. Elke zaterdag maakten ze over me bonje. En gingen als beesten te keer. Zeg maar dag stamcafeetje van tante Greetje. Zeg maar dag leuke buurtje. Dag lage huurtje. Zeg maar dag Jordanezen. Dag uitgeleefd feestgebouw. Zeg maar dag auto-wrakken. Dag kakkerlakken. Zeg maar dag groentesaki van ome Sjaki. In een wereld als deze is er geen plaats meer voor jou.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 maar dag blonde sushi, dag brieven bussie, dag lekker stukkie, dag viadukkie, dag warme bakker, dag kakker. zeg maar dag.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 Lieve heer, doe mij een lol, doe is speciaal voor mij een wonder, maak de lopper even los. Doe het gauw, dat mevrouw, dat mevrouw de trap op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 Als je zo oud bent, geven mensen gauw een footje. Wat zeg je daarvan van heen? is dat geen mooie baan? Yes. En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn bedje neer. En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer. Lieve heer, doe mij jouw lol. Als meneer zijn krantje zit te lezen, steek die een sigaartje op. Laat het dan, als het... Is de zeven klapper wezen. Ja! vrouw zegt, 'Zeg, hij, haal jij mijn bontjas even? Ik raak de trappen op en kom weer naar beneden. Dan zegt ze, hij, je hebt geen kijk op vrouwenkleren. Je neemt altijd de verkeerde bontjas mee. Nou, dan ga ik weer, dan zegt ze, hij, dat ben je langzaam. Dan zeg ik, vrouw, ik heb zo'n last van rimetiek. Dan zegt ze, hij, je lijkt een veel shit het leven. Je moet maar meer een sport doen of een gymnastiek. En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn pikje neer En vol van dagbaarheid, ben ik dan veel. Lieve heer, doe mij je U kent veel, u hebt die reputatie Als de vreugde moet drinkt, doe dan snel Bij de Wonder wonderolie in de glaas En dat, ik vraag weer vier ken je lacht al liefheer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 Heb ik niet kunnen vinden. Maar ik vond die van Harry van Meegen en meegenet: vond ik toch een beetje voor dit programma. Een beetje te heftig. En toen kwam ik bij uh, Julie van der Steen uit. Dus een televisiepresentatrice. Een Vlaamse presentatrice uit België. Vlaams dus, snapt u ook wel. En uh, zat een radioprogramma. En, uh, met uh, sidekick Peter van der Veren. En dan hebben ze samen dat liedje opnieuw uitgebracht. Je hoort Peter en jullie met koud, hè. Ze hebben de geld weer besteld. Voed ik weer. Hey. Lach van koude tenen, koude oren, koude vrouwen. Hand oh, vies. En ook nog al die regenen. Weinig wind, dat is voorkomt een hele koude. En Frank zegt Dag morgen binnen blijven moet. Sowieso dat we morgen lekker zweten. Kigievlees, wat? Gigievlees. Daar ah. ja. wil zeggen dat we warme chocot drinken.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 I'll awesome. awesome. Koud, hè? Uh -huh. Met borst in de nacht, koek en sopi op de graad. Waar blijft de tijd? Wie zal het zeggen? De vogels vragen ons stukjes brood, een wereld van wit porselein, en een gevoel bijna te groot, het woord. So Op de televisie gaat dat protesteren Laat die bij vriendjes thuis in zo kraak vol met luis Bij die steuntrekkers de boel maar gaan presteren Als ik me kijk, dat nou betaal, waarom moet ik dan door het journaal Achteraf mijn eetlust steeds laten bederven Denk je dat het fris is, mien wanneer ze steeds weer laten zien Dat er weer een zootje zwarte lichten sterven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 voor Kom hier. Dat was Robert Law met Mien en daarvoor Jan van Est met een ouderwetse Hollandse winter.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 Nederlandse levenslied. Daar kreeg ze ook de bijnaam Koningin van het levenslied. Uh, ze, uh, ja, dat leverde het haar op. En u hoort er nu de zangeres zonder naam met mandolinen in de Nicosina. Mandolinen zongen zacht in Nicosina. Gestrokken door het land Andreas nam Maria bij de hand Ze dansten en ze dronken en paar glazen Maria raakte spoedig in extase Het werd de nacht vol hartstocht en vol vuur Tot aan het vroege morgenuur Mandolinen zonen zag in Nicosia. Van oor tot oog Maria ligt nu nachts vergeest te wachten. gepeinigd door wanhopige gedachten. Andreas heeft een nieuwe avontuur. Ergens in de dreven schreef Nandoline zoon. Zongen zacht in die kosie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 Dan een kord voor zijn kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat dan een dan voor zijn kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat dan een kord voor zijn kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Vond the zat je man, vond je wat the dacht je Maar hij kreeg man, vond je the je man, vond je wat Maar dus bouwden wij een groot met Jimmy en tot zover ook deze uitzending van Zand wordt uit Zand wordt zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor ZFM Jazz en ik wens u nog een hele fijne fijne zondag.